Antwoord heeft het al 20 jaar. En jij blijft het! ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu de nacht.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 care. Yeah.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 Gedacht. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard. Dus ik ben de laatste die in En met zonder jas stap ik naar buiten. Begin ik mijn tocht, volg hoe je moet. Ik moet me inhouden, niet te gaan fluiten. Zo loop ik de zon tegemoet. En vandaag